Het kabinet is bereid het ontslagrecht een half jaar eerder te hervormen. Ook kan de belastingdruk voor hogere inkomens omlaag... en kunnen de bezuinigingen op financiële regelingen voor ouders met kinderen worden verzacht. Dat zijn aanvaluit de handreikingen aan de oppositie... om voor de plannen een meerderheid te krijgen in de Eerste Kamer. Het CDA is inmiddels uit het begrotingsoverleg met het kabinet gestapt. Volgens partijleider Buma omdat de lastenverzwaring van 2,7 miljard euro... bijna in zijn geheel overeind blijft.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 Op jaarbasis kosten de medicijnen voor een pompenpatiënt zeker 400.000 euro. Bij Fabri is dat 200.000 euro per jaar. Onderhandelingen met de producenten van de middelen... hebben volgens de minister nu een fors lakere prijs opgeleverd. Het weer vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Later ook regen. De buien bereiken vannacht ook het noorden van het land. Het komt af naar 8 tot 14 graden. Morgen buien, maar later op de dag ook wat zon en een graad of 20 dit was het NOS Journaal. ANUB Verkeersinformatie. De avondspits is op de meeste plaatsen wel voorbij. Alleen bij Utrecht en Arnhem daar gaat het nog allemaal wat moeizaam met de files... want daar waren vanmiddag ook de meeste problemen. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo... staat nog file tussen Twello en Deventer 5 kilometer. De A2 Amsterdam richting Utrecht bij knoopend Oude Rijn 4... A6, Lelystad richting Emmeloord... tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Bij Arnhem nog drukte op de A12 naar Duitsland bij Duiven 5 kilometer. Dat was een aanrijding op de A27 van Utrecht naar Almere. Nog vierde tussen knopend Rijns-Weert en Beeldhoven over 5 kilometer... maar de rijbaan is weer vrij. En de N280 van Weert naar Roermond. Daar staat nog vierde tussen Horn en Roermond 4 kilometer.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 Onze gast is de frontman van De Staat, de band die in 2009 oorverdovend doorbrak met Wait for Evolution en nu een vaste waarde is geworden in de nederrock. Maar je bent net zo goed als je nieuwste cd en daarop slaat de band een opwindende nieuwe weg in. Want elke song is anders in I hier oh, is Dora Florim. <mys> U presentator is Petra Pochopi. Goedenavond, Welkom bij Kunststof van donderdag 3 oktober. Het cultuur en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week. Van maandag tot en met donderdag op Radio 1. Wilt u reageren op deze uitzending? Doe dat dan via onze website. We hebben daar een gastenboek. Daar kunt u uw opmerkingen uh, achterlaten. Radiokunstof.nl. U mag ook twitteren. Hashtag RadioKunststof. Toro Florin, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Uh, we gaan het heel veel over muziek hebben vandaag. We gaan ook heel veel naar muziek luisteren. Naar je nieuwe plaat. Um, maar we gaan het ook over voetbal hebben vandaag. En er wordt uh, gevoetbald. Op 29 september speelde de staats op de middenstip... in de rust van de wedstrijd NEC Vitesse in de Goffert. Ja, derby. Waarom was dat? Hoe, hoe kwam je op die middenstip terecht? De uh, staat? Dat is een beetje een uh, samenloop van omstandigheden. Wij, wij speelden op de in de wereldrijd door. En onze uh, uh, ja, Rocco... Die speelt bij ons. Die speelt. Ik noem dat, hij doet de special effects bij onze band. Speelt Synthesizers en allemaal dat soort dingen. En hij had een NEC-muts op. Wij komen uit Nijmegen natuurlijk. Ja. Hij is een NEC-fan. We zijn het allemaal wel een beetje. Ook al volg ik het zelf voor geen meter. Maar um, hij had die muts op en toen. Uh, daar kwam heel veel reactie op bij de NEC-supporters, blijkbaar. Op uh, diverse fora. En dat soort dingen werd erover uh, geschreven. En toen. Uh, toen heeft de NEC besloten van laten we ze uitnodigen voor de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Namelijk NEC-Vitesse. En? Uh, Nijmegen tegen Arnhem. En hoe is het gegaan? Ja, het was heel leuk. Ja, bedoel, we stonden op de middenstip. En je, moet, je hebt dan uh, uh, één minuut tijd om op, op, te, op te gaan. Op, uh, op, op het veld in de rust. En, uh, dus je, het enige wat je kan doen is playbacken. En uh, dat was eigenlijk de eerste en laatste keer dat wij... Uh, hebben geplaybacked, maar ik vond, ik vond zelf ook. Ze zijn oh, even, dus ze staat er gewoon in over de boxen je muziek, precies. Ja, en wij doen alsof, <lacht> <lacht> maar dat was, uh, was ik, je nat eigenlijk. Nee, maar ja, oh, nou het, het is maar hoe je het bekijkt. Want uh, wij vonden zelf eigenlijk dat we ook moesten playbacken als je daar helemaal staat. Want iedereen die daar staat, die plebekt of die zingt met een bandje mee. Dus wij dachten, van ja, we gaan niet met een bandje meezingen en dan net alsof doen we gitaar spelen als we doen, doen we het all the way. En uh, dat hebben we ook gewoon gedaan. Het was eigenlijk hilarisch. Het was heel erg leuk. En we hebben het gelijk dat ook een, uh, een videoclip opgenomen... die nog uh, gemonteerd moet worden. Maar dat, uh, oh, dus, je, dat dus is komt wel, binnenkort allemaal... Dat is allemaal de spin-off, zeg maar. Ja. En vonden ze die muziek, vinden ze die muziek uh, leuk, de, de, de, de voetbalfans? Uh, uh, ongetwijfeld uh, een deel wel en ongetwijfeld een deel niet. Het is dus een, dus een beetje moeilijk te, te, te horen als je daar staat. Want to iedereen, uh, de helft gaat uh, koffie halen... en de andere helft zit te kijken van wat gebeurt hier nou weer... En uh, zodra uh, Rocco eenmaal naar het uh, 080-vak loopt, het vak waar de, de hardcore supporters zitten. Um, toen uh, kregen we wel een hoop reactie. Maar het, het enige wat je hoeft te doen is dan zeggen van, hey, we zijn de staat en we komen uit Nijmegen. En dan heb je het eigenlijk al goed gedaan. Oh ja, dat, er is maar heel <laughs> weinig voor nodig om de ja, deur te maken. Nee, maar het was super vet. En ik vond het ook heel tof dat NEC ons uh, vroeg. Ja, een uh, mooie dag. Verslag even Jeroen Elsof, die is bij de wedstrijd AZ Paok. En dat is Griekenland, hè? Zeker? Jeroen Elshoff? Zeker. Ik zit even te denken aan André Rieu. Nu wil ik de staat niet vergelijken met André Rieu. Maar hij nee. vindt het ooit uh, no. bij, een, uh, bij een wedstrijd van Ajax op de middenstip van het Olympisch Stadion. Ja. Uh, uh, uh, uh, ook, nou ja, playback gaat niet op natuurlijk. Maar uh, met een bandje meespelen. En die veroverde daarna de hele wereld. Dus kijk. Als, als dat. Uh, ja, ja. Hè, de, de, de, de wereld ligt aan weerstaan. de voeten van de staat. Zeker. Nou. Ja. Uh, AZ Pauk, ja, we zijn uh, uh, vijf minuten onderweg. Het is Europa League, tweede wedstrijd in deze pool. AZ 0-0 tegen een uh, Griekse ploeg waar het eerder in uh, geschiedenis wel tegenspeelde. Goede ervaringen mee heeft. Een jaar of negen geleden deed AZ het ook. En toen won AZ met 2-1. Het is voor AZ de eerste wedstrijd zonder trainer Gert-Jan Verbeek. Die werd dit weekend ontslagen omdat de spelers het niet meer met hem zagen zitten. Te veel onvrede. En dus hebben de spelers nu de verantwoordelijkheid om het zonder de ontslagen trainer te doen. Martin Haar, de assistent, heeft het overgenomen. Hij leidt AZ vandaag aan de andere kant. Normaal gesproken bij Pauk ook een Nederlander als trainer. Dat is Huub Stevens. Maar die is geschorst na... Aanmerkingen tegen een Nederlandse scheidsrechter dan weer. Björn Kuipers, daarvoor heeft hij een aantal wedstrijden schorsing gekregen. Ton Dokhoff, zijn assistent, zit bij de Grieken op de bank. Dat is hetgeen wat ik rustig kan vertellen, want we zijn eh, nog maar net begonnen. Kansen hebben we nog niet gezien. Het is in Alkmaar dus 0-0. En als er nieuws is, dan meldt Jeroen Elshoff zich zeker weer bij deze wedstrijd AZ. ook, u kunt reageren op deze uitzending via onze website. Via het gastenboek van onze website. Radiokunst.nl. We gaan een heel uur lang gaan de staat ontleden. Torre Florim en ik gaan de staat ontleden. Liedzanger is die, gitarist is die. Uh, een zeer bejubelde band. Meester Brein. Meester Brein. Uh, uh. Whiskid. mondenkind, uh, Nijmeegs. Nou ja, wat voor scheldwoorden kan ik <lacht> nog meer verzinnen? <lacht> Laten ja. we gewoon even naar muziek gaan luisteren. Devil's Blood. Devil's Blood was dit. Tore Florim is, uh, is de liedzanger, de tekstschrijver en de gitarist van de band De Staat. Derde album is net uit. Dit komt daarvan. Uh, ja, ik moet maar meteen bekennen. Ik luister heel weinig naar 3FM. En daardoor is meteen aan het licht gekomen dat dit dus een hele grote mega hit is op 3FM. Was mij totaal ontgaan. Dat is niet erg, maar het is, uh, het is wel zo. Ja, mega -hit. mega hit. Zo noemen ze dat dan. En wat een hele wat... ouderwetse, ja. jaren negentig term. Ja, en wat houdt dat dan in? Mega-hit? Nou, dan, dat is heel tof. Want uh, dat is dan het, het nummer wat dan het meest gedraaid wordt die week. Als het, uh, en het is dan gekozen door de DJ's. Uh, om, uh, voornamelijk de DJ's van, van 3FM. Dus die hebben dan elke week zo'n uh, vergadering. Volgens mij elke woensdag. En ja. dan gaan ze een nieuwe mega-hit kiezen, onder andere. En dat waren wij voor het eerst. We hebben nog nooit zoiets gehad. We zijn eigenlijk nooit echt gedraaid op de radio. Omdat het altijd waren te... Ja, dan net te, te alternatief of zo. Ja. En dan werden we eigenlijk alleen gedraaid in avonduurtjes... Bij, uh, bij de febrio. Ja. Febbero. En bij de culturele programma's. Ja, Die... zoiets. Maar ja, ja gewoon... voornamelijk bij de wat alternatievere dingen. En nu, blijkbaar, was het, het liedje. En ik had het ook helemaal niet verwacht. Ik werd echt gebeld. van nee, Ik geloof het ook niet helemaal. Mega het Want je hadden wel gelijk een hele... een heel groot contrast met daarvoor. Maar uh, blijkbaar is het iets wat... Uh, wat meerdere mensen kunnen horen. Maar nog steeds, als ik de radio aanzet 3FM... en uh, overdag, dan hoor ik het ene nummer naar het andere, wat mij niet echt kan interesseren. En dan komt opeens ons liedje ertussen. En denk ik, wat is dat nou? Maar ik snap het wel. Ik wist dat niet van dat 3FM, maar ik heb jullie plaat beluisterd. En ik had wel het idee van, nou, er zit wel een soort stuwende kracht in. En er zit een melodie in. Je wil er wel meteen in mee. En dat moet een mega hit natuurlijk gewoon hebben. En dan moet je dus in een glitterbroek, moet je binnenkort een top op. Ja. Dat wordt hier beneden in, in de Smet Studio's opgenomen. Dus feitelijk kun je gewoon meteen door. Zie je daar tegenop dat je nu gewoon echt dat in moet? Um, nee. Je vindt het wel leuk. <laughs> nee, natuurlijk. Ja, ik bedoel, wij maken gewoon wat wij maken als, als wij daardoor opeens op de, op de hele, op de, de foutere podia terechtkomen. Of weet ik wat. Ik weet niet of dat überhaupt bestaat, maar. Uh, nou, uit het alternatieve circuit gehaald wordt? Ja, als wij in, bij de Tros uh, in dat uh, muziekprogramma ja, met uh, kunnen Jan spelen... dan ga ik het doen, weet je wel. Ik ik, uh, ja, waarom niet? Als wij niet hoeven te playbacken, in dat geval... <laughs> uh, maar gewoon kunnen spelen en dan kijken ook mensen naar... dan zeg ik, uh, ja, tuurlijk, ja. waarom niet? Zijn er dingen waar je stiekem of niet stiekem wel zo over droomt? Over die carrière, over die, over die roem, over die deuren die open gaan naar het buitenland? Over... Ja, ik vind... Uh, ja, zeker. Ja, ja, ik... Uh, ik zou heel graag uh, verder de grens over willen. Wat we ook wel aan het doen zijn langzamerhand. Maar uh, het is niet zo dat wij de, de, het idee hebben om in stadions te gaan spelen of zo. Ook hebben we dat toevallig net voor het eerst gedaan. Playback. Maar die ambitie hebben wij niet. Maar um, uh, als ik iets wil bereiken, is het wel gewoon om in de grotere clubs te kunnen staan. In ja, elk land. Internationaal. En, nou, ja. we hebben Erik Corton gesproken en uh, die, die is een fan van jullie die vindt elk album beter worden dus uh, hij vindt dit album ook weer beter dan het vorige album dus dat is een, een stijgende lijn en hij zegt het is stom om te zeggen maar eigenlijk zijn ze zo onnederlands goed ze zijn klaar nu om internationaal te gaan en kunnen met gemak de concurrentie aan dus hij ziet, ben ik heel lief van hem hij ziet het gewoon helemaal gebeuren ja. hij is een vrij betrouwbare uh, uh, analyticus op dit gebied geloof ik ja, maar het is, het is ook gewoon een vriend van ons eigenlijk. Het is uh, los daarvan, uiteraard. Je hebt helemaal gelijk. Maar heel. hij heeft ons van het begin af aan heel erg gesteund. En uh, uh, dat is heel tof, allemaal van iemand zoals hij. Want hij... Uh, ik weet nog goed, bij de, bij de, toen de tweede plaat uitkwam... toen had hij, heeft hij gewoon onze eerste single, die kwam dan uit. En dat liedje dat kwam uit voordat de plaat überhaupt uit was. De hele, het hele album... En hij uh, heeft op een gegeven moment in zijn programma... dat nummer drie keer achter elkaar gedraaid. En dan moet je, wel, dan moet je lef hebben als, uh, als radiomaker. Moet je ook zien dat in hebben als je, dat luisteraar? Dat mag eigenlijk niet, nee, weet je wel. Je zit nee. eigenlijk vast in een soort van uh, uh, playlist en al die ja. dingen. Maar hij deed dat gewoon en hij was daar heel erg enthousiast over. Elke dag weer... En dat heeft, gewoon heel erg, heeft ons heel erg geholpen. Ja, en dat niet tof. alleen. Hè? Je bent bij, jullie zijn bij de Wereldrijd door geweest. Jullie hebben daar ook enorme bosveren achterop uh, gepakt gekregen. En uh, uh, de beste band van Nederland. De beste van de <laughs> weet ik de veel, beste band van en, Nederland. En, ja, uh, en omstreken. En, uh, nee, maar goed. Dat, het, het leek bijna een hype op, op een zeker moment. Is dat uh, lastig eigenlijk om daarmee om, daar om te gaan? Om daar een antwoord op te hebben als je met een nieuwe plaat moet komen? Uh, ik, vind het, ik vind het eigenlijk nooit lastig om een nieuwe plaat te maken. Dat is sowieso nooit lastig. Ik weet wel dat het in het begin, toen onze eerste plaat uitkwam... toen was het gewoon heel veel, vooral wat op je afkwam. En dan, uh, het is vooral... Je kunt het dan een hype noemen. Ik vind een hype, hype is nooit verkeerd als je de... Als je de... Maar ja, de betekenis van hype is eigenlijk dat er ook een zekere leegte in zit. Ja, precies. Maar dat, ja, oké. Okay. Dus maar dat, dat, dat, ik dat ik geloof het onterecht dat niet, dat, zou zijn. Ik geloof niet dat het het geval was. Volgens mij hadden wij... En als we die leegte hadden, hebben we het vrij snel weten op te vullen. <laughs> dat is een goed antwoord. is dus ja. in ieder geval Maar goed, het, was niet, het zat niet in de weg. Het zat niet in de weg dat je zo bijna doodgeknuffeld werd op dat moment. Nee, want ook bij elke... Elke grote, grootschalige knuffelactie komt er ook een groep haters... die dat weer probeert onderuit te halen. Zijn er en, uh... ook staathaters al? Oh, absoluut. Daar ga ik wel vanuit. uit, ja. Maar die, zeker. Kom je, die kom je niet tegen? Ik bedoel, die zie je niet op Twitter of weet ik veel waar? Nee, de meeste mensen die je haten, die gaan, gaan niet uh, direct naar je toe haten... maar meer zo een beetje tussen neus en lippen door... en niet echt gericht naar jou. Dat is het bij ons niet. En, uh... Dat is allemaal heel vriendelijk. Ja, maar ik ga er ook niet naar op zoek, weet je wel. Ik ga er vanuit dat er heel veel mensen zijn die ons niet leuk vinden... en heel veel mensen die daar... Iets over uh, post op internet. Want ja. dat gebeurt gewoon heel erg. Maar het is niet zoals uh, Carice van Houten of zo. Die elke, elke dag weer als hij op tv is. Uh, 100.000 mensen heeft die, die, die het verschrikkelijk vinden. En 100.000 mensen die het fantastisch vinden. Nee, nee, zo... Bedoel, zo groot zijn wij niet. Dat is ook maar goed ook. De, de, jullie zijn met een nieuwe plaat gekomen. Icons. Waar staat dat icon voor? Um, nou de titel is, uh, is eigenlijk een combinatie tussen het woord ja, icon als een icoon. En uh, het is I, namelijk uh, laagstreepje con En can um, staat ook voor uh, uh, oplichter, in het Engels dan. Con man, con artist. Mm -hmm. Dus iemand die uh, iemand weet te manipuleren en uh, op te lichten. En die titel van die plaat, die kwam eigenlijk heel laat. De, de liedjes waren af en uh, ik was de tekst aan het afmaken en aan het inzingen. En toen, ik weet niet meer hoe het op me kwam, maar ik zag dat woord icon. En ik zag opeens allemaal links tussen wat er aan de hand is. En um, toen bedacht ik me eigenlijk dat de meeste mensen de meeste iconen die je tegenkomt in de media en welke media, dat, dat kan alle media zijn, die zijn, dat zijn dan toch wel een soort van oplichters. En ik ben er ook schuldig aan. Want je, je laat altijd maar een deel van de waarheid zien. Namelijk het deel wat werkt. Wat, uh, wat werkt voor jouw verhaal. Voor hetgene wat jij verkoopt. Uh -huh. En we doen er allemaal mee. En ik vind het interessant aan deze tijd. En daarom vond ik dit ook cool. Omdat het heel erg gaat over nu omdat ik, al die kids van tegenwoordig zijn allemaal in de media. Ze hebben allemaal opeens een publiek. En dat publiek is, kan heel breed worden. Iedereen Facebook, heeft volgers, Twitter, iedereen Twitter, heeft, heeft likes, iedereen heeft uh, subscribers, weet je wel. Ja. En er uh, zijn kids die filmpjes maken op YouTube over zichzelf. Heel persoonlijk worden. En, uh, het is een hele interessante tijd. Omdat, uh, omdat iedereen, dat gevoel heb ik in ieder geval, dat iedereen bezig is met zichzelf aan het. Iedereen zichzelf aan het neerzetten op een bepaalde manier. In de markt zetten, als het ware. Ja, en ik weet niet of dat, in hoeveel dat bewust gebeurt en onbewust... maar het is wel een hele interessante tijd. Want dat was volgens mij in eerste instantie voornamelijk besteed aan ja, politici... weet je wel, en uh, artiesten en mensen die op tv waren of zo. Ook als het natuurlijk niet helemaal waren. Maar mensen het, met een training achter de rug. Ja, en, en die daar heel erg over nadenken misschien. En, uh, en het, is, uh, het is heel erg aan het verbreden en uh, er, kan, er zijn meer kanalen voor. En dat vond ik, ik vind het gewoon heel erg interessant... En, uh, en ik vond het passen bij nu. En ik had zoiets van, deze plaat gaat heel erg over nu. En ik heb het gevoel dat hij ook klinkt als nu. En vroeger was ik altijd bezig om te kijken of ik iets tijdsloos kon maken. Maar ik heb eigenlijk het idee, als je iets maakt wat heel erg over nu gaat... dat het dan juist iets zegt over die tijd. En daardoor tijdloos wordt, omdat mm -hmm. het een document is van die tijd en daardoor belangrijk misschien. Maar jij zegt van, nou, ik, ik zie dat dat gebeurt. Dat met uh, iconen, maar tegelijkertijd oplichters. He, dus onze beeldbepaling, he, dat we zelf heel erg bezig zijn... om het beeld dat we willen uitdragen, uit te dragen... Uh, is dat eigenlijk een bron van ergernis? Of van opwinding? Of van boosheid? Of is het gewoon puur observeren vanaf de zijlijn... en denken van nou, zo ziet de wereld er dus uit? Het is, een, het is een bron van al die dingen. Ik weet niet of het goed of slecht is. Dat is het een beetje. Het is, so, ik vind het vooral eigenlijk heel erg interessant. Um, ik heb... Uh, ik heb laatst in een interview... had ik het over... Um, uh, um, van die YouTube... Uh, en meisjes, of hoe je het ook maar noemt. Ja. Meisjes die make-up tutorials doen en uh, heel erg persoonlijk worden over. En, uh, en ik vond dat heel erg apart. Ik had het idee dat dat iets heel erg nieuws was. Maar in feite is dat natuurlijk zo nieuw is het niet. Omdat um, dat deden die kids misschien ook al gewoon op school. Alleen het grote verschil is nu dat dat er een heel groot bereik is gewoon naar, naar de hele wereld toe. En dat vind ik zo apart. Het is allemaal heel erg in Maar misschien ben ik gewoon een oude lul aan het worden. Dat kan ook. Mag ik even vragen hoe oud je bent eigenlijk? Ik ben 27. ben je nog een hele jonge lul, zullen we zeggen. <laughs> hele lul. Ja, dat jonge klinkt, lul. dat zeg je ook helemaal niet tegen een gast. Ik denk dat ik je echt ongelooflijk op ontslagen word op deze zin. Maar, ja, ik hoop nee, het. Maar, maar waar, je, je hebt eigenlijk... Uh, als ik hier zo tegenover je zit, als ik heel eerlijk ben... dan denk ik inderdaad dat je ouder bent dan je bent. Dus ja, een soort, ja. soort oude geest in een jong lichaamachtige... Nou, het heeft denk ik wel een beetje te maken met hoe ik eruit zie, hoor. Een goede baard. baard een baard, baard doet nogal de veel De inhammen paard. helpen ook niet. <laughs> je bent gewoon vroeg oud. Misschien wel. Ja, ik, ik heb geen idee hoe ik ben als ik straks veertig ben. Misschien ben ik dan echt een... Oude lul van 90. Ja, nee, maar goed, die filosofie die erachter zit, hè, als we die nou even van toepassing laten zijn op jouzelf. Ja. Want zo kijk je natuurlijk ook naar jezelf. Hoe presenteer ik, hoe presenteer ik mezelf? Wat, wat wil jij wat wil je laten zien, bijvoorbeeld, in jouw rol als liedzanger, als de man van de staat? Uh, ik wil vooral eigenlijk de muziek heel erg uh, versterken. Mm. Als ik op een podium sta, dan wil ik. Uh, alle factoren waar je controle over kan hebben als artiest... die wil ik uh, beïnvloeden. Dus dat, ja, en, je, er zijn heel veel factoren waar je iets mee kan. En dat is ook het leuke aan het... Uh, uh, ja, aan het vak wil ik zeggen, maar het klinkt weer mm -hmm. zo. Maar uh, ja, uh, als je op een podium staat, dan, dan maak je heel veel keuzes. En even um, van die keuzes is heel simpel. Ik heb wel eens een, uh, een, uh, een bandje gezien die maakte heel harde muziek. Metal eigenlijk. Toen zag ik uh, de gitarist, uh, die zag een bekende in het publiek. En die terwijl hij een heel erg boos, uh, boze riff aan het spelen was, ging hij die, ging die lachen naar die persoon. En van ja. hé, hey, hoe is het? Weet je wel, zo keek hij. En tegelijkertijd terwijl hij dat deed, was hij de muziek compleet on, uh, onschadelijk aan het maken. Uh, en was het, was het, opeens... niet, het was niet goed. Nee, opeens werd het echt belachelijk waar je naar nou zat te kijken. En je verwachtte. Uh, het, het, weet je wel, een band zoals Slayer en zo. Die gasten die dan aan het spelen zijn. Ja. Die maken boze muziek en die kijken boos. En die voelen dat dan natuurlijk ook. Uh, als je dat doorbreekt als artiest. Dan, uh, dan, dan maak je alles uh, onschadelijk. En tegenovergestelde kan je dus ook doen. Maar jij ja. weet dat de, lied, de liedzanger. De, de, het gezicht van de band. Is, is bepalend. Uh, uh, uh, jij bepaalt eigenlijk gewoon. Wat wij, wat wij zien. Wat wij denken. Als, als de staat opkomt in de eerste instantie. Mm, ja, voor een groot deel wel. Maar ik ben absoluut niet de, de, de essentie ervan. Uh, je, het, het leuke is dat je, als je als band op een podium staat. kun je, de, je kunt de aandacht verleggen. En dat is het leuke ervan. Je kunt bepalen waar de aandacht naartoe gaat. Mm -hmm. als, ik, als, ik naar, uh, als, als ik bijvoorbeeld naar de drummer loop. En eerst, als je, omdat je in het midden staat. Uh, krijg je sowieso al de meeste ogen op je. Maar als ik naar de drummer loop. En, en hij doet iets spectaculairs... dan zullen die ogen mij in eerste instantie volgen... en dan zitten, zijn ze op de drummer. En dat zijn allemaal dingen waar je mee kan spelen. En dat doe je samen. En daar ben je gewoon van bewust en daar handel Daarbij, je. Ja, het is eigenlijk verschrikkelijk dat ik mij daarvan bewust ben. En ik was daar vooral uh, vroeger van bewust. Maar op een gegeven moment laat je dat los... en, word het, en ga je meer op gevoel. En Het duurt heel lang voordat, je, voordat ik in ieder geval op het podium stond... zonder dat ik uh, aan het nadenken was... En dat is nu, heb ik dat eindelijk volgens mij bereikt... dat je gewoon echt plezier maakt als je aan het spelen bent. En daarvoor was ik veel meer bezig van, oké, okay, gaat het goed? Um, oh, daar kijkt iemand niet blij. Wat, waarom niet? En het, is, het is een heel raar, raar iets. Ja. Ja, ja, ja, de band waar je groot mee bent geworden... voor de uitzending zei je, de enige CD waar je groot mee bent geworden... is die van Queen. Die ja. had echt een supercharismatische... Bandleider, het gezicht van de band. Freddy. Freddy zelf. <laughs> en er en maakt niks uit dat dat gebied gewoon zo stond. Hij had natuurlijk iets waardoor je altijd naar hem keek in de eerste instantie. Mm, ja. Zijn dat dingen waar je naar gekeken hebt voor je, voor je eigen. Nee, in de eerste popcarrière? Instantie, in de instantie helemaal niet. Want ik ken alleen die CD, The Greatest Hits, die, die lag bij ons thuis en de... Het kwam nooit in mij op om een, nog een cd te gaan kopen. Maar die gewoon luist... geen tweede Queen cd? Gewoon één? Nee, ik kende alleen die ene. En pas echt drie jaar later kwam kennis <lacht> ik van mijn moeder met Credit Sites 2. En toen, toen ik dat hoorde, dacht ik... Hee? Oh, dit is ook Queen, weet ja. je wel? Maar dat was gewoon echt de muziek die mij uh, bleef boeien. En dat is ook, ik bedoel... Het, het klinkt misschien nu zo, zoals ik er net over praat, alsof... Uh, Alsof, alsof dat bijna bij, uh, bijzaak was, maar helemaal niet. Ik bedoel, het gaat natuurlijk om de muziek. En wat ik het zei net over, als je op een podium staat en je hebt. Je maakt keuzes in, in licht. Je maakt keuzes in, uh, in wat je zegt. en uh, um, Dat is allemaal om de muziek uh, te versterken. Ja, laten we het eens over die muziek hebben. Uh... Wat, wat wilde je laten horen? Wat opvallend is bijvoorbeeld. Is dat, dat, uh, dat, dat stevige gitaarmuziek. De twee albums hiervoor. Dat het nu toch iets meer synthesizer like is. Hè? Dat, dat, dat, dat, er klinken andere dingen. Dan, dan we gewend zijn. Mm. Uh, had je dat voor ogen? Of wat had je voor ogen toen je hier aan begon? Um. Nou, ik had, ik had heel veel verschillende dingen in mijn hoofd toen uh, die derde plaat eraan kwam. Van, maar ik wist nog niet precies wat er moest worden. En het, die puzzel die valt pas op zijn, langzamerhand op zijn plek als je een tijdje gewoon maar dingen aan het doen bent. Uh -huh. en, daar begon het mee. Maar een uh, aantal dingen die kwamen gewoon terug aan mijn jeugd. Namelijk waar je het hebt over die, die synthesizers, die, die zitten heel erg in, uh, in, uh, in, de, in de series die ik vroeger keek als kind. Uh, dan had je een tekenfilm uh, van X-Men. Het ja. ging allemaal over su super, uh, superkrachten en dat soort dingen. Ja. Hele goede tunes zitten erin. Hetzelfde voor Airwolf en uh, Miami Vice. En Miami Vice. It rings a bell. Ja, maar ja. Daar, zitten, daar zitten hele goede tunes in. En gecomponeerde op... sound. Hè? Ja, ja, maar gewoon super uh, interessant, eigenlijk. En, uh, en op, op een, ik weet niet waarom, maar die kwamen allemaal weer terug tot mij. En ik ging al die dingen weer luisteren. En die, ik werd verliefd weer op die geluiden. En ook al helemaal, omdat ze zo oud zijn... stonden ze op VHS-bandjes. En die VHS-bandjes waren, waren oud. En die, gingen, nee, die, die zwierden heel erg. Die waren ja. eigenlijk valsig. Maar dat vond ik dan weer juist heel mooi. En het, uh, het leuke daarvan is ook... ik ging die geluiden gebruiken. En ze, ze zetten gelijk een soort sfeer neer. Zoals je, die, die trek die je naar draait. Ja. Devil's Blood, die heeft ook... Zo'n soort uh, synthesizer, Airwolf-achtig. Airwolf ja, het woe, wo zo klinkt die, het dan. En, ja. die, uh, en die, die, dat doet je, dat je, je krijgt gelijk een gevoel van um, stoerheid. Zo van alsof je in een actiefilm zit. En het is niet voor niks dat, die, dat mensen de, uh, dat liedje ook associëren met uh, bondfilms. En, ja. ja. en dat soort dingen. Dat is heel leuk om mee te spelen, helemaal als je een, een plaat uh, produceert en opneemt. Ja, we gaan zo verder. We gaan even naar verkeersinformatie. <kwijnt> ABB nou, Verkeersinformatie. Er staan nog files op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo... tussen Twello en Deventer, vijf kilometer. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A6 Lelystad richting Emmeloord is ook een ongeluk gebeurd... bij de Ketelbrugstraat, 4 kilometer. De linker rijstrook is dicht. Speciaal voor iedereen. Dit is het programma Kunststof. Welkom, als u net in tuned. Torre Florim is onze gast van vandaag. Hij is liedzanger, tekstschrijver en gitarist van de, de band De Staat... Derde album is net uit. Icon. We gaan het daar zo weer over hebben. Maar we gaan even naar het voetbalveld. AZ Paok. Jeroen Elshoff. 29 minuten onderweg in Alkmaar. Het is 0-0. Dat is een klein wonder. Want ze juist miste de spits van AZ. Aaron Johansson voor leeg doel. Dat is knap. Hoek was wel wat lastig. Maar de bal had erin gemoeten. Dat is de enige kans die AZ echt heeft gehad. Want verder zijn de Grieken de betere ploeg. De keeper van AZ heeft een aantal keren de bal uit het doel moeten redden. Want AZ heeft het lastig tegen Paolke. Maar het staat nog altijd 0-0 tenzij er nu gescoord wordt door AZ. Maar dat gebeurt ook niet door Martens die de bal overschiet. En dus doelpuntloos nog in Alkmaar. En straks misschien meer nieuws van Jeroen Elshoff vanaf het veld. Toren Florim. Florim, ja. Ja, nu doe ik het goed. Ik deed het een beetje raar. Maar goed, dat heb ik soms. Ehm um... We, we hadden het over, over een soort klankideaal. Hè? Je was eigenlijk aan het schetsen hoe die synthesizers eigenlijk corresponderen... met de muziek waar je groot mee bent geworden. Althans de muziek uit de televisieseries en films die je toen hoorde. Dat heeft dus bepaald dat die synthesizer veel dominanter is... dan in, je eerdere, in jullie eerdere werk, in de eerdere cd's. Ja. Uh, en wat, wat had je nog meer bedacht? Um. Ik ga altijd heel erg op zoek naar, naar dingen die interessant zijn om te gebruiken. Want dat is eigenlijk toch wel vaak... Wel, ik had heel erg het gevoel, met de staat hebben we nu onze basis wel gelegd. Met die eerste twee platen. En met de tweede platen hebben we heel erg laten zien van... Hey, dit is hoe wij vijven klinken. En dit is ja. het niets, niets meer en niets minder. En dat geeft je dan de kans om een derde plaat meer te gaan experimenteren meer dingen erbij te betrekken. En, meer uh, vrijheid. Ja, en ik, de dingen die ik heb gedaan is gewoon heel simpel. Ik ging naar uh, een cd-winkel in uh, Nijmegen, de Waaghals. En uh, ik vroeg daar aan een, een peer, die daar achter de balie staat. Van, uh, ik vind het nu al een heel overzichtelijke wereld. Gewoon, <laughs> ja, nee, ik zei gewoon peer van, in de Wagenals. Ja, ja. Heb, je, heb je nog uh, toffe oude platen? En, uh, ik zat te denken aan Afrikaanse of in ieder geval dingen... De meesters van, van, van de ritme van vroeger. En uh, hij, ja, daar, daar weet hij alles van. Dus hij komt, hij komt met allerlei platen uit de jaren zeventig. Er zijn een aantal Afrikaanse en Colombiaanse uh, dingen... Die, die dan net allemaal werden geïnspireerd door Amerikaanse funk. En uh, dat was een hele interessante periode. En die, en die dingen die hoorde ik allemaal. En ik, ik, ging daar, ik was daar gewoon aan het luisteren. En elk nummer dacht ik, oh, dit is cool om te gebruiken. En dan hoor ik een bepaalde beat of een bepaalde manier van zingen. Of hoor ik hoe die gitaren toen klonken. En dat zijn allemaal dingen die ik gelijk opneem in mijn hoofd dan. En dat komt er dan soms onbewust uit en soms heel erg zo bewust. Maar hoe komt het eruit? Nou, dan hoor ik gewoon hoe die gitaar klinkt. En dan denk ik, oh, dat is eigenlijk een hele clean gitaar. Maar dan, dan ga ik het analyseren hoe het gemaakt is. En dan ga ik het, ga ik het namaken. Niet per se die ref, maar gewoon puur dat geluid. Ja. En, dan, en da, dat is dan je beginpunt. En, uh, Want dat moet uiteindelijk wel een beetje viezig klinken, natuurlijk. Ja, maar die, die, die, die, die... <laughs> die viezigheid komt er automatisch wel in. Daar hoef ik me nooit echt druk om te maken. Maar hoe komt dat automatisch erin? Door hoe wij spelen, en samen, hoe wij samen spelen. Ja. Ja. Maar dat, dat, zit, dat zit ook wel automatisch in mij. Ja, eigenlijk wel. Ook als wij clean probeert te spelen, dan is het altijd... of rustig of zo, dan heeft, heeft het altijd een soort van rand... die we er niet af kunnen poetsen. En dat is maar goed ook, denk ik. Vieze gore modder. Ja. maar die. Uh... Dat wil je gewoon, hè? Ja, absoluut. Ja, ik, uh, ik vind dat zelf het mooiste. Ja, Daarom voorspel gewoon... ik je ook niet een hele grote carrière... bij Jan Smit in dat programma. Want daar is die muziek te vies voor. Ja, maar het, uh, het enige wat er moet gebeuren om daar te kunnen spelen... is dat, uh, dat de smaak van het publiek verandert. Van het grotere publiek. Ah, voilà. Je hebt echt een ideaal. Ik <laughs> nee. wil dat we allemaal. Nee, helemaal aan de vieze niet. Muziek maar ik wil, ik doe maar. Het, het kan uh, wel. Maar het uh, hangt niet helemaal van mij af. Nee, nee, snap ik. Maar het is een hele herkenbare sound uh, die je maakt. Uh, maar toch is het zo dat eigenlijk die nummers op dit album. Ja, je herkent wel de grondtoon. Maar ze zijn eigenlijk heel verschillend. Het is een heel breed uh, palet wat je nu laat zien. Dat is ook bewust beleid, toch? Ja, ja zeker. Ik, uh, het was echt het idee om elk nummer. Dat vind ik sowieso altijd heel belangrijk. Dat elk nummer een eigen gezicht heeft. En gelijk herkenbaar is als dat nummer. Um, ik vind eigenlijk zelf al de albums en de platen tofst. Die heel gevarieerd zijn. Mm -hmm. En dat was... Bij, we hadden het over Queen met The Greatest Hits. Ja. En dat is natuurlijk logischwijs een heel gevarieerd album. Omdat het eigenlijk allemaal... Volgens mij uh, kan jij de volgorde van Queen Greatest Hits uit je hoofd. Dat moet. Als je maar één CD Oeh. hebt gehad in je jeugd. En je hebt die CD gewoon 200 miljoen keer gedraaid. Dan begon dat met het nummer... Het begon met We Are The Champions. Ik, ja. Maar ik weet niet meer hoe de, uh, hoe, hoe de rest ging. Dat als ik het En je weet bent ik gewoon het. blijven haken in We Are The Champions? Ik vond We Are The Champions eigenlijk echt een kutnummer. Dat vond ik de minst toffe. En daar begon het gewoon mee? Ja, er was even <lacht> alleen even doorheen bijten. En wat vond je dan mooi? Wat is een Wat is een kutnummer? Uh, ja, ik vind eigenlijk al die tracks op die plaat vind ik tof. Uh, ze hebben allemaal... Dat is het, kijk, dat is ook het mooie aan, aan zo'n gevarieerde plaat. Kijk, Grace is, is natuurlijk gevarieerd, omdat het verzameling is van allerlei van heel veel platen. Ja, maar ja. um, dat is voor mij uh, wel, wel belangrijk. Want ja, elke nu, nummer heeft dan zijn eigen identiteit, waardoor ze ook niet meer echt vergelijkbaar hoeven zijn met, met anderen. Uh, dan is het alsof je... Ja, appels met peren aan het vergelijken, met elkaar aan het vergelijken. Het yeah. is dus mijn filosofie eigenlijk ook dat het met albums ook zo moet zijn. Dat niet. Kijk, Erik zei van ik vind die, die laatste plaat nee, van kortom, de stad yeah. de, de beste. En ik, ik hoor dat nu wel vaker. En dat vind ik heel erg leuk, heel erg een mooi compliment natuurlijk. Maar het is voor mij eigenlijk uh, de bedoeling uh, dat de eerste plaat een appel is, de tweede een, uh, een banaan en de derde een broccoli. Yeah. Weet je, wel? Yeah. Als je, je hebt niet. Uh, je gaat niet. De, je, je, een broccoli en een banaan vergelijken heeft niet zoveel zin. Want het is een, heeft een andere... Je bent aan het bouwen aan een oeuvre. Ja, ik snap is het. Het, story? Ja, het, is een, het is natuurlijk een ontzettend ja, je hebt, domme je hebt, vergelijking. Maar, je uh, bent in die daarvoor. vergelijking gaan zitten. Dus dan moet je hem ook afmaken. Het ja. ja. gaat toch gewoon van de fruitmand in de groentenmat. Daar raak ik dus al helemaal van in de war. Hè? Ja, precies. Nee. Maar het is, wat ik bedoel is dat het gewoon... Uh, het, het, het, het heeft een andere functie. En als je zin hebt in een broccoli, dan, dan ga je die broccoli luisteren. Snap je? Ja. En uh, dat is met die nummers ook zo. Op ik, heb, ik heb de nummers die we deze uitzending laten horen... puur op gevoel uitgekozen. Omdat ik erbij aan bleef haken. Omdat ik er opgewonden van werd. Omdat ik ze krachtig vond. En een van die nummers, dat, is, uh, dat heb je samen gemaakt met je vriendin Janne Ra. Mm -hmm. Althans, je hoort haar daarop. Ja. En uh, zei zij zei daarover tegen ons... Dan moet ik het er even bij pakken. Wow. Het gaat over de donkere momenten die je kan hebben als persoon of in een relatie. Die uiteindelijk iedereen wel eens heeft. Dat je elkaar er doorheen trekt en er niet voor wegrent. En ja, wij hebben ook vaak zulke momenten gehad. Gelukkig niet al te vaak. Krijgen we nu een heel zwart nummer? I'll take you. Um, ja, zwart. Ik weet het niet. Kijk, misschien wel. Maar dat vind ik ook heel mooi. Is, ik, klopt dat zo een beetje zoals zij het heeft geformuleerd, die donkere momenten waar je uh, ja, doorheen zeker. trekt. Ja zeker. Kan je daar iets meer over zeggen? Wat zijn dat voor donkere momenten? De, de momenten die iedereen uh, die iedereen wel eens heeft, uh -huh. uh, die van, aan van alles kunnen liggen of aan helemaal niks juist. En dat is, het, dat is het, denk ik het, het mooie aan uh, aan een relatie hebben eigenlijk, is dat je uh, daar elkaar mee helpt om daaruit te trekken. Want voor je het weet zit je er vast. Maar heb je een talent voor donkerte? Uh, ehm. Um, dat weet ik niet. Het is wel sowieso... De, ik vind het wel veel interessanter dan de... De lichte uh, kant de voor het kant. bestaan. Ja, ja, ja, ja. Ik bedoel, het boeit mij sowieso veel meer. Maar ik weet niet of het in mijn persoon heel erg zit. Ik denk dat ik een vrij stabiele jongen ben. Maar, maar wel echt een... Uh, wel... Zo. Ik ken jou helemaal niet. Ik ken je nu, ik denk, ongeveer een uur. Ja. Uh, ik denk wel dat je een, een denker bent. En misschien dan ook wel slash een piekeraar. Uh, nou, ik weet niet of ik een piekeraar ben. Ik, ik, uh, ik ben zeker een denker. Ik denk, ik denk heel veel na. Maar meestal uh, is het, zit daar niet zoveel twijfel in. Uh -huh. Dus een pieker gaat echt meer over twijfelen, ja. denk ik. En, uh, er zit niet veel weet... twijfel in jouw denken? Nee, ik weet, ik weet eigenlijk... vanaf mijn tiende wist ik al heel erg goed wat ik wilde. En dat is eigenlijk... Bijna... Donald Duck nadoen. Ja, Donald Duck nadoen. <laughs> nee, dat wat is eigenlijk onverhandig je... gebleven. Ik Dit doe nog wat je... Dit wat je nu doet, is dat, is dat wat je op je tiende ook al wilde? Ja. ja, eigenlijk wel. Had je ook dan al de contouren van het soort muziek wat je wilde maken? Of wat... Of het... Uh, nee, nee, nee, helemaal niet. Uh, het was... Uh, ik merkte gewoon dat ik, dacht, dat ik er goed in was. En uh, als je ergens goed in bent... en je krijgt de ruimte om het te ontwikkelen... dan, dan raak je daar eigenlijk aan verslaafd. Ja, misschien is verslaafd niet het goede woord... maar uh. zoiets was het wel. Ik kreeg daar de ruimte voor door mijn ouders... om, om gewoon heel lang achter die computer te zitten... en liedjes in elkaar te bouwen. Want dat deed ik toen in MS-DOS. Voor de mensen thuis die nog weten wat dat is. Ja, dat weet ik ook nog wel. En, uh, ja, verschrikkelijk... En, ja, dat was gewoon en ik werd daar goed in. Ik werd daar beter in dan al mijn leeftijdsgenootjes. En het was uh, toen voor mij duidelijk dat, dat ik dat moest gaan doen. En uh, dat is eigenlijk uh, altijd zo geweest. Uiteindelijk leidt het dan tot dit waar we nu naar gaan luisteren. I'll take you. Ik vind dit hallucinerend, dit nummer. I'll take you. Gezongen met je geliefde Janne Schraa. Die kennen wij heel erg van vroeger van Room 11. Maar ze is daarna hele andere dingen gaan doen. En, en is ook ruiger geworden. Waarschijnlijk onder invloed van jou. Het kan bijna niet anders. Nou, ik denk dat het wel meevalt eigenlijk. Ja? Ja, nou ja. We hebben wel samen liedjes geschreven voor haar platen. Maar, uh, Hoe beïnvloedt Zo ruig is dat nou weer niet. Hoe beïnvloeden het is wel jullie tof. elkaar? Uh, nou ja, ik denk voornamelijk gewoon dat we elkaar heel veel zien. Uh, onbewust natuurlijk beïnvloed je elkaar heel erg. En het, ik vind het zelf heel leuk om met haar te schrijven. Omdat uh, ik zelf uh, moet op zoek naar een andere kant uh, van wat ik, wat ik graag maak. Of wat ik maak. En, uh, en je, je ontmoet elkaar op een uh, interessante plek. Ja, je bent eigenlijk complementair. Ja, en uh, ik, ik vind het uh, wat ze nu maakt, vind ik te gek. Maar ik denk ook, ze is nu bezig met een nieuwe plaat. En het wordt dan helemaal uh, super. Ja? Oh, je bent echt een grote vriend. Ja, ik, uh, ik heb een kijkje natuurlijk in haar wereld. Dus ik uh, zie wat ze nu aan het maken is. Ja. Jij werkt met, uh, met meerdere muzikanten. Er is ook een vrij harde uh, muzikale scene in Nijmegen. Waar jij uh, geboren bent, getogen bent en nog steeds woont. En je hebt bijvoorbeeld ook een heel interessant uh, project gedaan. Een speeldoos met uh, Roosbief. En uh, ik heb die speeldoos, die is van mijn collega Yvonne... En, die, mag dus onder, die is onder strenge bewaking hier naartoe gebracht. Die, ik mag hem ook na de uitzending mag ik hem niet meer aanraken. Maar het is echt een, een speeldoos waar een cd in zit. Ja. De eerste speeldoos kwam uit in 2009. Ja. De tweede speeldoos die is afgelopen april uh, uitgekomen. En het is een heel interessant project. Want jullie hebben gewerkt met uh, teksten van verstandelijk gehandicapten. Ja. Hoe, hoe, hoe is dat zo gekomen? Nou, bij de eerste speelers ben ik eigenlijk gewoon gevraagd om mee te denken... om uh, voor die, die zorginstelling dichterbij... Um, die hadden allemaal gedichten van uh, uh, al, al hun cliënten... mensen met een verstandelijke beperking. En die wilden daar iets mee doen. Dus wisten niet wat. Dus er waren vooral veel visueel ontwerpers... die dan, uh, ja, weet ik veel, van alles bij bedachten. En ik was de enige componist, zeg maar. En ik, uh, ik had één liedje gemaakt toen. En dat heette Stap voor Stap... En ik liet het horen en ze vonden het helemaal fantastisch. En ze vroegen of ik niet een heel album wilde maken. Toen zei ik nou, daar heb ik eigenlijk geen tijd voor. Een EP moet wel lukken. En ik zou het dan heel graag doen, willen maken met Roos. Die ik toen nog niet zo goed kende. Ja. En zij uh, wilde graag meedoen. Dat was de eerste speeldoos en de tweede speeldoos. Zijn we eigenlijk op, zoek, uh, op bezoek gegaan bij een, um, een groep uh, acteurs. Uh, van de uh, theatergroep uh, uh, Kleinkunst. Zo heette ze. Theaterkleinkunst. En dat zijn acteurs met een verstandelijke beperking ook. Hele leuke groep, en daar zijn wij langs geweest. En daar hebben wij interviews gedaan. En hun verhalen en hun. Uh, persoonlijkheden eigenlijk hebben wij vertaald naar liedjes. En dat is de tweede speelroos geworden. Die nog steeds te koop is trouwens. Ja, en het is heel mooi. En ja, ik heb... <laughs> heel goed. Nice. De, de ja, PR-afdeling is, ja, is, is nu, is het, nu te, is tevreden. Uh, het is een heel mooi project. Uh, het valt op dat het enorme poëtische kracht heeft. Zijn dat dan die teksten die ik voorbij hoor? Hè? Bijvoorbeeld, want jij doet dat dan samen met Roos... Ja. Uh, zijn dat dan teksten die aangedragen zijn als het ware? Of zinnen die aangedragen zijn door, door die mensen van die theatergroep? Uh, bij de tweede speelde dus, ja, zijn het op basis van interviews natuurlijk. Dus sommige zinnen zijn heel letterlijk gewoon vertaald naar liedjes. Maar uh, we hebben ook heel vaak wel de dichterlijke vrijheid genomen... om, um, om het iets dingen te, te combineren maken. Ja. van verschillende personen ook. En, uh, en ook gewoon iets meer te... Omschrijven en te beschrijven, dan echt letterlijk zinnetjes te pakken. Maar, en, en, ja, en je dat... boort eigenlijk een, een, een deel van jezelf aan. Het is wat uh, anders dan de muziek van de staat. Wat, ja, wat zou ik zeggen, wat poëtischer, denk ik. Wat, wat zachter, misschien. Iets minder vies. Het is vooral heel erg Nederlandstalig. En dat is vooral. Ik uh, <laughs> ben nu weer naar Jan Smit aan toe praten. Ik hoor het. <laughs> ja, ja, ik wil daar gewoon zijn. Ja, je, wil wil gewoon op, heen. je wil op het plein. Ja, nee, nee, het die, is vooral Nederlandstalig. Ja, ja, maar het is gewoon een combinatie tussen mij en Roos. En uh, ik, dat vind ik heel tof eraan. En het heeft ook een soort knipoog naar de jaren 60. En, uh, ja, hoe dat hoe is bedoel uit... je kniphoog knipoog naar de jaren 60? Nou, we hebben, er zitten veel geluiden in die in de jaren 60 veel gebruikt we hebben, echt oude galmen. Um, orgeltjes die, die je heel erg kan herkennen uit die, ja. uit die Nederlandse muziek van toen. Weet je wel, uh, het goed uitgesproken, het ABN-manier uh, ja. uh, van zingen. Kijken of dat hierin zit. We gaan, nou ja, laat ik zeggen, één, twee minuutjes draaien. Want we, we, we zeilen door die tijd heen. Het gaat gewoon snel. Het vliegt. Het vliegt maar we als ga... je over jezelf praat. Ja, zo gaat het, hè? Je <laughs> zou wel 24 uur kunnen vullen, jij. Ja, ik Sorry, we gaan luisteren een minuutje of twee van het nummer Nooit Verliefd, Stem van Roos. Bief. die we horen. De muziek werd gemaakt... door Toro Florim en en zelf. He, een duo, uh, speeldoos. De speeldoos is er nog. Deze is van april in 2009... is speeldoos 1 uh, verschenen. Een heel bijzonder project. Uh, wat aangeeft dat je ook... de grenzen aftast. Dat je kijkt van wat zijn de muzikale mogelijkheden? Welke samenwerking kan ik aangaan? Uh, waarheen? Waarvoor heb je nog meer plannen? Of, of dingen in het, in het vat... waarvan je zegt ja... Poeh, dit, uh, dit gaan we nog krijgen van deze man. Heel, ja, uh, al, ik heb altijd heel veel plannen. Maar het is altijd een beetje de vraag van welke, welke kies je. Maar op dit moment ben ik me voornamelijk weer gaan focussen op de staat. Ik bedoel, we gaan nog heel veel, we gaan, er komt een tour aan. Uh, Club tour binnenkort. En ik ga ervan uit dat er volgend jaar genoeg festivals gaan doen. Dus voorlopig ben ik wel even druk. En ik vind het eigenlijk leuk om... Nu het, het onderste uit de kant te halen wat dat betreft. is Gewoon heel veel Ja, Londen bijvoorbeeld. Hè, ben je de hele ja. tijd heen en weer aan het vliegen naar Londen... om daar uh, in, de club, uh, in een club te staan. Ja. Uh, om te kijken of je internationale publiek kunt uitbreiden. Ja, zeker. Uh, Engeland, Duitsland, Zwitserland, Denemarken. Uh, dat gaan we de komende tour doen, ja. Ja, spannend. Uh, spannend, ja. Vooral eigenlijk heel leuk. Het valt wel mee met spannend. Het is gewoon vooral uh, super tof. Super tof. Super tof. Met een heel hip, niet echt hip woord. Oh, <laughs> dat kan, voor iemand uit Nijmegen kan dat gewoon heel goed. Ja, is, zo... dat Nijmegen, ja? is dat Nijmeegs? Nou ja, je moet, ik, ik, ik associeer Nijmegen niet per se met hip. Maar dat vind ik juist wel geruststellend. Ah, ja. Ja, ik dat is natuurlijk weet het niet. heel arrogant. Ik denk dat ik hier wel wat luisteraars weer mee op de kast heb gekregen. En u kunt ook gewoon blijven mailen, want dat <laughs> krijg je dan altijd meteen. Die postel, die, uh, die komt trouwens zelf uit de diepe binnenlanden van Twente, hoor. Dus, uh, het is geen ik enkele... weet eigenlijk niet of hip goed is, hoor. Dus uh, wat nee, dat betreft heb dat... je mij niet beleefd. Nee, in ieder geval. Ja? nee. Ga jij maar even werken als je wil aan je tegel. oké. Ja. Uh, daar gaan we ermee uit. We hebben even op gehoord, je wist het zelf ook nog, hè, wat je de vorige keer uh, had geschreven. The future is now, bitch. Ja, nu features now, bitch. Nu ga je iets anders doen. Zometeen twee dingen met Alice de Bruin. Oud-kinderrechter Anita Lezer over de zin en onzin van het straffen van kinderen. En oud-bootvluchteling ying Qiu over de verschrikkingen op zee. Nou, twee stevige onderwerpen. Wij sluiten af uh, met de tegel van Torre Florim. Zeg het maar. Wat erop komt? Ja, geeft Ik uh, dacht een zinnetje uit, uh, uit een van onze nummers. Uh, dat is... Uh, I could die... But that's been done before. <laughs> Mooie zin. Dank je wel. zin. Dankjewel. Dankjewel dat je er was. De staat. Tof. Dank meneer Florin. Dit was aflevering 2705. Morgenavond om 7 uur. Het lekkerste programma van Radio 1. Manjare. Tot dan. Radio 1. en stof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Morgen in... Vrijdagmiddagla.